Goed. Willen de doden opstaan. Oké. Okay. ik kom erop terug. Um, heerlijk om hier te zijn. Dankjewel op deze prachtige dag. Dat voorjaar alles explodeert gewoon. En het is fantastisch om dat allemaal. Schade te slaan. Als ik alleen al bij mij achter in de tuin kijk, is het. Feest. Ik heb daar iets staan wat weinig mensen hebben staan. Een kastanje van een paar honderd jaar oud. En uh, in één keer komt dan Botti uit. En nu staat hij in volle bloei, de reus. En vanochtend zag ik het alweer sneeuwen. Nou, dat is bij jullie niet in de tuin. Nou, hij jubelt. Hij jubelt. Um, ik ga gewoon door met... Ik heb een vast thema. Praten we nu over relatie of praten we nu over religie? En ik, wat ik probeer, en dat is mijn, mijn, mijn drive en dat is ook mijn eigen denk ik, probleem. Vandaar dat je dingen doet. Heel veel mensen die doen dingen en vragen zich af, no nooit af, wat, waarom ze eigenlijk dingen doen. <coughs> maar alles heeft een reden. En uh, als we kijken, als ik kijk gewoon in de wereld, als ik uh, rondkijk, dan zie ik dat bijvoorbeeld, mensen maken een film. En een film heeft een en het heeft een, een eind. Interessant, hè? Dus wij maken films, we maken daar een begin en we maken daar een eind aan. We, we doen van alles en we maken van alles. En we zijn continu verstaan, we versteld van datgene wat wij doen en waar we toe in staat zijn. We maken een reisje naar de maan, we komen nog terug ook... Het is echt onvoorstelbaar... wat wij allemaal kunnen. Niet dan? Ik zie hem knikken als jeugd. Er was nog gezegd... hou het eenvoudig. Wat kan er nog meer eenvoudiger zijn... dan naar de maan en terug? Doe je even. Dus... er zijn allerlei dingen die wij doen en als ik uh, af en toe ga ik zitten en dan kijk ik naar dingen en dan denk ik wat zie ik nu eigenlijk uh, ik zit achter een computer en we zijn daar met een bedrijf bezig met allerlei dingen die we die dus via de computer geregeld worden en het is onwaarschijnlijk wat er allemaal mogelijk is toch en als er nu iets gebeurt, dan hebben we dat een paar seconden later... ...hebben we de mogelijkheid om via Facebook, via whatever, om dat gewoon gelijk te zien. Er gebeurt ergens iets leuks of niet leuk en wij zijn in staat om dat waar te nemen. En dat heeft een enorme invloed eh, op, deze, op deze wereld. Alleen al het fenomeen Facebook... <tacht> Ik ben waarschijnlijk een van de weinigen, ik heb dat uh, ongeveer twaalf uur gehad. Want David, mijn zoon, zei, pap, je moet Facebook hebben. Jongen, wat, pap, dat is zo interessant, de hele wereld, mensen die je ooit een keer ontmoet hebt, die vind je weer terug en, en het is echt fantastisch allemaal. En dat is echt interessant. Die zegt, ja joh, ik heb allemaal geen trek. Pap, ik zet het er wel even voor je op. Dus, in een minuut of vijf later staat er iets op. Heb ik dat op Facebook, kijk ik dat aan. En, ik krijg allerlei informatie binnen. Mensen die zeggen, hallo Dom, en wil je mijn vriend zijn, en weet ik veel het allemaal. En ik, ik, ik, ik loop ernaar te kijken en het zijn allemaal mensen die ik ken. Wat leuk dat jij er ook op zit. En, uh, wij hebben een aparte club en uh, wil je ook lid worden voor onze club en weet ik veel wat allemaal. Ja, je wel dus uh, de volgende dag zeg ik tegen daar, Babdame zegt: En pap, hoe vind je het? Ik zeg: Ik vind het geweldig. Ik zeg maar: Ik heb een vraag: kan het er ook af? <laughs> Hij zegt, natuurlijk kan dat eraf. Ik zeg, uh, is dat moeilijk? Hij zegt, is helemaal niet moeilijk. Ik zeg, laat zien. Dus hij heeft het eraf gehaald. En klaar. Ik zeg, dankjewel. Dat was het. <lacht> maar ik vind het op zich... ...vind ik het echt interessant. Dat er 700 miljoen mensen aangesloten zijn. 700 miljoen mensen aangesloten zijn op Facebook. Daarvan zijn er... Uh, meer dan 3,5 tot 400 miljoen zijn mensen die zich bevinden in onderontwikkelde gebieden, zoals wij dat noemen. Dan blijkt ook dat je ziet dat bijvoorbeeld wat er in Noord-Afrika zich afspeelt, zeer groot beïnvloed is door Facebook. Omdat er dus toegang is tot andere mensen, tot informatie en dat leidt tot bepaalde zaken. En u denkt u misschien, ja, zijn wij hier op deze Shabbat bijeengekomen dat Don praat over Facebook? Nee? Ja? Want het interessante is, en dat probeer ik duidelijk te maken, en ik ga er dadelijk, neem ik een zijpad. Maar ik wil, wat ik duidelijk wil maken is, dat als je terugkijkt in de geschiedenis dan zie je een bepaald patroon en dat patroon is dat wij feitelijk alles doen bij reversed engineering. En reversed engineering wil zeggen van achter proberen wij naar voren te komen of van voren proberen wij ergens achter te komen. Het is maar net hoe je het wil zeggen. Als je in de geschiedenis kijkt, dan weten wij nog wel de tijd dat we in de geschiedenisboekjes keken. Dat de vrouwen aan de haren uit grotten gehaald werden. En zie, nu zitten we al gewoon bij elkaar aan, hè, op een stoel. Er is toch heel wat gebeurd, of niet dan? Gelukkig wel, zegt hij. Ja, gelukkig wel. En als je dat in een sneltreinvaart laat afdraaien... ...dan gaan wij van redelijk primitief naar wat wij al noemen redelijk ontwikkeld. Soms twijfel ik aan of ontwikkelde mensen niet gewoon zeer primitief zijn... ...maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat is wat, dat is wat, we, wat we zien. En het interessante is dat alles wat wij doen heeft uiteindelijk met onszelf te maken... Wij maken reflecties van wie en wat wij zijn. En langzaam maar zeker komen wij tot de kern van de zaak. Dat gebeurt zoals wij dat willen omschrijven in het geestelijke, maar dat gebeurt absoluut in het natuurlijke. En het natuurlijke is het uitgangspunt. Wij willen graag zaken omzeilen. Wij willen graag dat natuurlijke omzeilen en allemaal heerlijk geestelijk zijn. Nou, dat kun je vergeten. Want het heeft een bepaalde orde en een bepaalde volgorde. En als het daar niet aan voldoet, dan kun je het geestelijk aspect vergeten. Dan krijg je uitingen die we allemaal in de geschiedenis kunnen zien. Die feitelijk nergens toe leiden in de zin dat je zegt, ergens toe leiden dat wat hier uiteindelijk in vaders boek beschreven staat. Kan iedereen mij nog volgen? Ja? Oké. Okay. Dus, als we bijvoorbeeld kijken naar een computer, waar kijken we dan naar? We zien een jaar of 30, 40, 50 geleden computers intreden doen... Een enorme bakbeesten en toestanden. En nu zitten we met de meest kleine. Je hebt iPhones hè, die volkomen uh, gepowerd zijn, waar je alles mee kunt doen. En het is echt fantastisch. Ik hou ervan. Ik heb alles namelijk gewoon bij me wat ik nodig heb. Maar als ik er naar kijk, dan is een computer, die komt ergens vandaan. En bewust of onbewust creëren wij deze zaken. Naar wat? Naar wie en wat wij zijn. Dus als wij het hebben bijvoorbeeld over klimaatbeheersing. Over uh, dat we prima in staat zijn om het op temperatuur te krijgen. Het koeler, het warmer en en en. Dan vinden we dat al fantastische uitvindingen. Alleen, hier in dit lichaam en die van jullie ook, zit een fantastische klimaatbeheersing. 37.2, maar of het nu 30 graden boven nul is, 40 graden onder nul is, doesn't matter. Die houdt die gewoon perfect in stand. Met een computer, Titel. Als je kijkt en in die wereld duikt, dan zie je dat een computer... Een zwak aftreksel, maar het is een aftreksel van die computer die hier tussen deze twee oren zich bevindt. Wij zijn onwaarschijnlijk gebiologeerd door door, door ontwikkelingen en mogelijkheden die gewoon tot stand worden gebracht. Mogelijkheden die er altijd al zijn geweest, maar die wij nu beheersen. En ontwikkelen. En de Gods Woord zegt het ook. God zegt dat in het einde der tijden dat kennis toeneemt. Dat is wat je ziet ontwikkelen. Kennis neemt toe. En dat zien we natuurlijk in allerlei uitingen van technologische aard, medische aard, whatever je bekijkt, zie je dat dat explosief zich vermenigvuldigt. Ook met dat gaat het geestelijk aspect ook in een enorme vaart. Nou, en en ik, dat is iets wat mij gewoon biologeert en waar we naar kijken. Het interessante is dat, dus, dat wij als mensen door deze wereld wandelen. En dat we, zeer, dat we gericht zijn op alles, maar heel slecht gericht zijn op... Onszelf. Als je met iemand gaat zitten in een gesprek, dan is het uh, onwaarschijnlijk hoe weinig mensen willen weten wie zij zijn. En met allerlei problematiek die mensen meedragen, daar willen de meeste mensen niet van af. Dat zeggen ze wel, maar dat is niet waar. En daar hebben wij mee te maken. Marien en ik hebben natuurlijk ook, we hebben een, een, een, een gemeente. Wij hebben al eh, behoorlijk wat tijd geïnvesteerd in gesprekken, in counseling's enzovoort. En daarmee leer je natuurlijk gewoon ongelooflijk veel met elkaar. Wat ons altijd getroffen heeft en niet in de laatste plaats in ons eigen leven. Waarom is het nu... ...dat er zo weinig verandering tot stand gebracht wordt. Waarom is dat? Daarnaast werken we in een bedrijf dat heeft te maken met gezondheid. Daar houden we ons mee bezig. En dan blijkt dat um, de overeenkomsten gewoon identiek zijn... Iemand is zeer geïnteresseerd om zijn auto te onderhouden, zelfs ook nog schoon te houden en motorisch in tip top conditie te laten zijn. Maar als ik dan de persoon zelf aankijk, dan denk ik: eh, lieve meneer of mevrouw, je ziet er niet uit. Hoe kan dat? En het is een raar fenomeen dat ongeveer hierop neerkomt, voor die auto heb ik betaald, daar heb ik moeite voor gedaan. En dat wil ik graag goed onderhouden. Waarom? Dat als ik dat niet doe, dan kost me dat geld. En wij, dan denk ik, ja maar hoe zit het dan met uzelf? Ja. Ik heb mezelf nooit gekocht, of wel dan? Dus dit is... Waar, ik, ik weet niet wat het is, maar wij behandelen dat op een manier wat op zijn minst heel apart is. Maar feitelijk, wat je een beetje ziet is dat we allemaal voor God spelen. Dus weinig rekening houden met wie wij zijn, zijn we altijd bezig naar buiten om allerlei dingen te doen, te creëren. En of het nu een tuintje is, wat we helemaal mooi willen maken, of we bouwen een business. Het maakt me niet uit wat we aan het doen zijn, maar wij imiteren de schepper. Of we ons daarvan bewust zijn of niet, dat is toch wat er gebeurt. En als we gaan lezen, als ik lees, zeg maar, en ik begin in het, bij het begin, en ik begin dat te lezen, dan valt het me op dat als God, um, als God de mens formeert, dat er op een kort moment heel veel informatie staat wat er met, de, wat die, met die mens gebeurt. Dus God formeert, wat wordt er eerst geformeerd? De dieren of de mens? De dieren. Volgens mij is het niet zo. Maar lees u het me na. Formeren. Ik heb het niet over creëren. Maar formeren. Het is het heel aparte verhaal dat we de creatie hebben en dan de creatie is natuurlijk op zich bijzonder. Omdat het begin dag 1 is en het eind is dag Zeven. En één heeft geen begin en zeven heeft geen eind. Op zich interessant, lees maar. Maar de mens, Adam, wordt geformeerd en die wordt in de hof geplaatst. En God formeert allerlei dieren en brengt die dieren tot... Adam ...en die benoemt alle dieren. Maar God zegt, het is niet goed dat de mens alleen zij. Dus God formeert die dieren en die brengt al die dieren... ...en uiteindelijk zegt Adam, maar voor zichzelf vond hij niets. Dus in zijn beeld, in zijn soort, vond hij niets. Op zich is dat heel interessant. Dus uiteindelijk... Um, wordt Adam in slaap gebracht, zijn zij wordt geopend. Daar creëert God Eva, de vrouw, en hij brengt de vrouw naar Adam, die in zeer verrukt is. En hij zegt, dit is nu eindelijk vlees van mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Op zich is het natuurlijk een heel mooi verhaal. Wat ik bij jullie toe wil uitdagen is dat alles wat je leest, dat je afvraagt, alles wat daar staat, dat staat er dus niet zomaar als een soort, het is geen veredeld sprookjesboek. Dus alles staat er met een bepaalde reden. En alles bevindt zich in cyclus en in circle. Hoe noem je dat? Um, recycling. Alles. Gisteren we waren Marie en ik op een begrafenis van een, van een goede vriend. En dan wordt het ook weer gezegd: uit stof genomen tot stof. Keert dat weer. Alles heeft uiteindelijk cyclus. Alle, alle verhalen, zogezegd, in dat woord hebben ook een cyclus. Die herhalen zich continu. Toch? We hebben een eerste Adam en we hebben een. En de eerste Adam gaat in slaap en zijn zij wordt geopend. En de tweede Adam gaat in slaap en ook zijn zij wordt geopend. Alles herhaalt zich in een cyclus. En feitelijk is er, en Slomo zegt dat, niets nieuws onder de zon. Zo zijn wij wel ingesteld. Wij hebben het over oud en nieuw. Daarom noemen we ook oud verbond, nieuw verbond, oud testament, nieuw testament, enzovoort, enzovoort. En is er op een bepaald moment, heel interessant bij de mensen, na een bepaald aantal jaren, en dat gaat steeds sneller tegenwoordig, is iets al oud. Dus je komt met een, met een iPad, en nu wordt er dan al gevraagd, is die iPad 1 of? En als iemand zegt 1, iPad 1, oh, wordt er dan al gezegd. Want het gaat nu over een iPad 2, want dat is natuurlijk gewoon nieuwer. Als je erover nadenkt, is het wel interessant dat als ik op een gegeven moment hier iets heb wat van antiquiteit is, wordt het opeens weer interessant. Dat is toch leuk, of niet? Zo is dat in mijn leven ook gebeurt. <tacht> natuurlijk komen we allemaal ergens vandaan en we starten. Ik kom uit een katholiek gezin en... Uiteindelijk konden we natuurlijk, of er werd nooit geleerd om een Bijbel te lezen. Dus dat werd niet gedaan. Uiteindelijk, in de katholieke beweging, moest er ook maar een Bijbel komen. Dus mijn ouders hebben ook zo'n ding aangeschaft. En netjes in de kast gezet, deur dicht. Dus ik dacht, oh, leuk. Ik vond, ik vond die plaatjes zo mooi. Zo'n mooie hoes. Daar stond Abraham voorop, met Isaac, de berg op enzovoort. Dus ik heb dat op, naar mijn kamer genomen en ik begon erin te lezen als kind. En eh, als je dan verder gaat, als ik verder kijk in mijn leven... dan zie ik dat wij op een gegeven moment tot geloof komen... en helemaal geconcentreerd zijn op dat, wat we dan noemen Nieuwe Testament. En je komt tot bekering en dan wordt er ook gewoon gezegd... dan zeg je, eh, moet ik lezen, groot dik boek, en waar, waar moet ik beginnen? Ik vind het, dat is wel een rare vraag, waar moet ik beginnen? En het antwoord komt dan ook. begin bij het Johannes Evangelie. Dat is een beetje simpeler. Ik kom er nu achter dat er niet iets moeilijks bestaat dan dat Johannes Evangelie. maar goed. En. Ja, en, en het oude verbond is oud. Dus het woord zegt het al oud. Dus als je jong bent, denk je. Nou, dat is niet zo zinnig om dat te lezen. Maar dat nieuwe is natuurlijk interessant. Maar het moment is gekomen in mijn leven dat dus die Antiquiteit heel erg waardevol bleek te zijn, toch? Op een gegeven moment kom je daarachter en ga je natuurlijk de verbindingen ga je leggen. En dan, als je daarin gaat studeren, wordt laat wat wij Nieuw Testament noemen gewoon al duidelijker. En dat vind ik iets wat belangrijk is. Als we kijken naar onze tijd waar zoveel gebeurt en waar, waar, waar we zeggen de mens is tot ongelooflijk veel zaken in staat, is het tegelijkertijd zien we een enorme puinhoop, zeker als we kijken op wat wij dan noemen sociaal gebied. En zeggen, hoe kan dat nu uiteindelijk? En dan kom ik terug op het stokpaardje, omdat we niet bevatten of heel slecht bevatten, wat het plan van God is. En dat snappen we al niet vanaf het begin. Als je Adam volgt, dan is Adam eens met de dieren. Er wordt een vrouw aan Adam gegeven. In het, in het Hebreeuws staat er een tegenovergestelde. Iets wat opposit, wat tegenover staat. En... Um, dan komen we op het moment dat er geschreven staat dat in de Hof van Ede, waar ze geplaatst zijn, dan zijn er twee bomen, de boom des levens en de boom van Kennedy goed en kwaad. Nou, wat gebeurt, weten we allemaal, ze, eh, wordt gegeten van die boom en hun ogen gaan open. Daarvoor staat al beschreven dat ze beide naakt waren, maar dat ze zich niet schaamden. Dan worden op een gegeven moment eten ze van de boom, kennende goed en kwaad. En dan staat er dat hun ogen werden geopend en dat zij zich schaamden. Ja, ze maken vijgenbladen enzovoort. enzovoort. Dat je denkt: wat, wat, het op zich is natuurlijk een raar verhaal. Hun ogen werden geopend. Hoe bedoel je? Welke ogen werden geopend? Waren ze blind al? Niet. Dus hun ogen worden geopend voor een ander aspect, voor een andere dimensie. Dus als ik het misschien heel uh, eenvoudig kan zeggen is dat voor die tijd is Adam zich bewust van een natuurlijk aspect. Dus het verschil tussen de dieren of tussen wie zij zijn is feitelijk niet echt aanwezig. Hij vond dan zijn eigen soort niet binnen alle soorten, maar het is een compleet natuurlijk aspect en begrip. Maar bij het, met het eten van werden hun ogen geopend. Dan staat er ook, ze zagen dat ze naak waren en ze schaamden zich. Dus er wordt een dementie geopend die daarvoor er niet was. Want, ik zeg het maar, daar werden zij bewust van hun persoonlijkheid. Ik ben een persoon en ik ben dus anders. Dat is waar de scheiding wordt aangebracht. En van daaruit gaan, gaat de ontwikkeling verder. En die ontwikkeling zien we steeds verder gaan. Totdat wij komen bij wat volgens mij... En dat is helemaal mijn, mijn ding. Weet ik veel. Het is tegenwoordig goed om dat te zeggen, geloof ik. Um, dus mijn ding om... Komen we bij Abraham. En... Abraham, nog geen Abraham, maar Abraham. Wat betekent Abraham? Het woord Abraham, dus niet de Abraham, maar Abraham. Opgevoed als vader, dat betekent Abraham. Nee. Dus Abraham in de koor en in de... betekent als vader, raised father, opgevoed als vader. Abraham, daar waar God zich verbindt en we op het verbod komen, betekent verhoogd als vader. Opgevoed als vader. Maar. Abraham betekent. Verhoogd. En. Sarai. Betekent. Weet iemand? Prinses. Maar Sarah betekent. Edelvrouw. Ik vind ik ook zo prachtig. En waar gaat het om? Met, het, met de intrede die we zien in het woord van Abraham en Sarah, komt er een enorme verandering in de wereld. Waarom? Omdat God zichtbaar maakt de rol van de man en de rol van de vrouw. Voor die tijd gewoon absoluut chaos. Dat is ook wat we min of meer kunnen lezen. Maar met de intrede die Abraham en Sarah doen... Ja, ...komt er zingeving in de wereld. Iets echt voor mij, als je dat beseft... ...en dan de hele lijn gaat volgen waar we uiteindelijk komen bij de volheid van de tijd, Jehoshua, ja, enzovoort enzovoort. Dus Abraham en Sarah. En we zien dat Abraham wordt opgevoed om een vader te zijn. En de rol van Abraham en de rol van Sarah is voor mij van een enorm belang voor ons om te bevatten. Als we dat niet bevatten... en kijkend in de wereld, en ook in mijn eigen leven... moet ik concluderen, wij snappen dat inderdaad heel slecht. Want wat is de rol? Ik zeg al, God sluit een verbond met Abraham... en dat verbond, dat bloedverbond... ja wordt zichtbaar gemaakt in Abraham en Sarah. Dus hij, die onzichtbaar is, schildert zichzelf tot in elk detail in wat? In dat woord. Klopt dat? Ja. Want als er gevraagd wordt aan Yeshua, als er gesproken wordt tot hem, zegt hij de hele... Tenach spreekt over mij. Dus alle aspecten die we daar waarnemen in verschillende gradaties... ...spreken en maken duidelijk wie hij, die in de volheid van de tijd zichtbaar geworden is en gekomen is, is. Daarmee... Is er een rolverdeling en is de rol van Abraham de rol van de man, is om God te zijn. Ik zeg niet en ik vind heel, heel duidelijk wordt ook: Hij is niet God, maar hij speelt de vertegenwoordigt de rol van God. De vrouw vertegenwoordigt de rol van de mens. In dit specifieke geval is het eigenlijk... Is het, niet, het is feitelijk zo dat Sarah vertegenwoordigt welke rol. Zij vertegenwoordigt Israël. Vandaar, we hebben net natuurlijk Pesach gehad. Ja? De uitocht en en en. Maar Pesach is al begonnen bij Abraham en Sarah, weet je nog? Hongersnood, land... Zaren onder beslag van de farao. Plagen op het huis. Uiteindelijk trekken ze uit. En. En dan staat inderdaad de enorme rijkdom vermeld. Leuk is dat de rijkdom van Abraham is vermeld. En de rijkdom van. Van? Van Lot. Dus Abraham zijn rijkdom. En daarna wordt ook gelijk Lot zijn rijkdom. Maar er is een verschil tussen. De rijkdom van Abraham en de rijkdom van Lot. Wat is het verschil? Bij Abraham staat dat hij enorm vermogend was in goud, zilver en in vee. En Lot staat ook hij was... In, want hij had veel vee. Interessant. Het is interessant om te lezen dat er een verandering optreedt in wie en wat Lot is. Zijn Lot verandert. Het interessante is dat Abraham en Sarah met lot, wat moeten we nou met die lot, dat hele lot gaat naar Egypte. En daar wordt als het ware, zij die apart gezet zijn, worden in de wereld geplaatst. Want Egypte staat voor de wereld. Het was het centrum en de power waar de hele wereld voor stond, met farao's enzovoort. En dat zie je ook gelijk, want het verhaal van Sarah is gelijk bekend, want Sarah wordt compleet anders gekwalificeerd. Want zij is gelijk een object. Het wordt gelijk gesproken: schoonheid, het willen bezitten van, het is compleet een object. Terwijl, als je ziet. Hoe Abraham, maar ook God spreekt over Sarah, is een compleet andere dimensie. heeft niks te maken met een wereldse. De wereldse invloed is gelijk object, Hup, gelijk gekwalificeerd, that's it. Met Lot is er ook iets gebeurd in Egypte. En dat merk je acuut. Er is een die heeft iets gezien in die wereld en die heeft gedacht, dat wil ik ook. Want daarna zien we een splitsing komen. Toch? Onvoorstelbare. Ik vind het zo ongelooflijk om dat te bestuderen. Weet je die Abraham, hij die Gods rol vervult. Zij staan daar en er moet een scheiding komen. En die scheiding moet komen om de doodvoudige reden dat het natuurlijke en het geestelijke, dat gaat niet. ...daar samen. En dan die etter... ...die kiest gewoon... ...het mooiste stukje. Maar Abraham... ...zegt gewoon, jij kiest... ...en die vertrekt niet de spier. Toch? Goed. Ik geef even terug. Het is interessant om Lot te volgen. Maar... ...Abraham en Sarah... ...zij vertegenwoordigen... ...twee aspecten. Dus... De man vertegenwoordigt welk aspect? Ja, dus het God is? Dus de man is geroepen om wat te zijn. Geestelijk. De vrouw is geroepen om wat te zijn. Natuurlijk. De vrouw vertegenwoordigt het natuurlijke. En de man vertegenwoordigt het geestelijke. Is dat raar? Het, en, en, het gaat niet over, want dat is natuurlijk wat we door de eeuwen heen al doen, ik ben meer dan jij, daar heeft het niets mee te maken. Het heeft niets te maken met waarde, want beide zijn mens, bla bla bla. Ja? Maar waar het mee te maken heeft, is met rolverdeling. Er is een rolverdeling. Ja? Dus ik weet niet uh, wie van jullie een baas heeft, een directeur heeft, zo. Nou, is die meer waard dan dat jij waard bent? Nee, maar hij speelt een andere rol. That's it. Het is gewoon heel simpel. Rol 1, rol 2. Maar als we dat niet beseffen, wat krijgen we dan? Chaos. Wat we zien, helemaal in onze tijd, wat zo duidelijk wordt, is... ...omdat die kerels niet... ...hun rol kennen en niet begrijpen dat zij waartoe geroepen zijn. Tot dat stuk geroepen zijn, ja, zien wij de meeste vrouwen geestelijk worden. Kijk maar, en je hoeft niet eens, maar, maar kijk maar gewoon in grote lijnen, dat is wat je ziet. Dus in heel veel huwelijken... Zijn Marine en ik dat ook tegengekomen? Die vrouw die gaat dan zich geestelijk ontwikkelen. Ik denk, waarom doet ze dat? Waarom gaat ze uit haar rol? Om de dodenvoudige reden: A, geen besef van die rol. Ja. Punt 2, in het natuurlijke aspect, want het is gewoon een natuurlijk aspect. Ja, omdat hij het niet doet, gaat zij het doen. Dus omdat die kerel niet op zijn plek staat, gaat die vrouw trachten dat in te vullen. En dat is wat we in hele grote schalen gewoon waarnemen. Wat je ziet is wat eruit voortkomt, is dus een probleem. Een probleem produceert een probleem. Want wat je terugziet in het aspect, en dat zie je bij Abraham en bij Sarah ook. Sarah wil namelijk dat wat onmogelijk is, hoe, hoe oplossen? Ja, is een... natuurlijk. natuurlijk! Natuurlijk! Natuurlijk of natuurlijk? Natuurlijk. Zij wil dat oplossen. Dus, die ziet de slavin, die begrijpt het verschil en zegt, Frits, als jij nu en bekend het verhaal. En dat is ook, dus eerst komt het natuurlijke en dan komt het, Geestelijke. Voor ons iets wat we heel goed moeten en blijven beseffen. Dus Isaac is de zoon van de belofte. Het is zo fantastisch, ook als je, als je Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca en dan Jacob, Lea en Rachel, als je dat stuk bekijkt, tot in detail bekijkt, kom je... Hoeveel vrouwen had Isaac? En Abraham? Die heeft er meerdere gehad. En Jacob heeft er? Meerdere gehad. En, okay. Met in de, de, de typering, ja, natuurlijk is het een zorg. Hele grote zorg. Maar de typering is interessant. Isaac. Hij, de zoon der belofte, hij die wie afschildert en vertegenwoordigt? Yeshua heeft maar één vrouw. Ging Isaac dood? Ging Isaac dood? Ja, maar dat kun je toch lezen? Is Yeshua gestorven? Ja. Als we naar Rachel kijken, wat staat er dan voor haar beschreven? Wat staat er over haar geschreven? Het begint al dat er beschreven staat dat zij volmaakt, compleet in schoonheid is. Eigenlijk zonder vlek en zonder... Want wie vertegenwoordigt zij? Zijn vrouw. De bruid, Israël. Zonder vlek, zonder in. Het interessante vind ik ook, als je leest uh, hoe is zij doodgegaan... Wat? Oh, sorry. sorry. Ik, Rebecca heb ik het over, sorry. Isaak, ik heb het over Isaac en Rebecca. Rebecca. Rebecca wordt, als ze, die wordt gezien, dan staat er beschreven dat zij, en zij wordt, door wie wordt zij gezien? Als eerste. Eliezer. Eliezer is, wat betekent Eliezer? God? God. Helper. Oftewel, hij is het beeld van de Heilige Geest. Eliezer die haalt Rebecca. En als Eliezer, dan staat er dat zij volmaakt van schoonheid. Dus zij is zonder vlek, zonder rempel, zij is eigenlijk volmaakt. Want zij vertegenwoordigt die bruid. En het punt is, hoe is zij doodgegaan? Niemand weet het. Want het staat namelijk niet beschreven. Dus die bruid... van hem... de Messias... die gaat er niet dood, of wel? Alles is... er staat niet een verhaaltje. Alles wat daar staat... Ja, is in cirkels, is in typering... en spreekt over dat wat uiteindelijk komt. Hij die het eind verklaart vanaf het begin. Dus als we in het begin kijken, en dan kom ik terug op de rol... als ik kijk binnen onze situaties en alle problematiek binnen de relaties... Ja, dan is dat omdat wij aan de basis niet bevatten wat de rol is. En als ik niet meekrijg voor mijn thuis... Door het beeld van mijn vader, wat die rol is, ga ik dan de juiste rol vervullen. Dat, dat, die kans wordt gewoon klein. En dat is identiek ook voor de vrouwen. Want uiteindelijk die twee samen het natuurlijke aspect en het geestelijke aspect vormt. De, de vrouw, je, je moet zien, je moet zien we, gaan, we hebben het over het verbond. We hebben het over het verbond in basis tussen God en tussen Abraham. Nou, een verbond, daar is altijd iets aan gekoppeld. Wat is er altijd aan een verbond gekoppeld? Ja? Offer. Het is altijd offer. Er wordt altijd een offer Een, dus het huwelijk, wat een afschaduwing is daarvan, ja, is ook altijd een, een offer. Want twee, heel simpel, daar waar die man en die vrouw samenkomen om trouw aan elkaar te beloven, ja, daar offeren zij. Wat offeren ze op? Zichzelf. Dus hun persoonlijkheid, waarvan ze eerst bewust geworden zijn... Is zo onwaarschijnlijk. Zij offeren hun, hun leven op aan elkaar. En al aan dat wat niet zichtbaar is. Namelijk aan het kind wat gaat komen. Dat ligt er al gelijk in. Zo onwaarschijnlijk. En dat kind wat gaat komen. Dat kind is een compleet hulpeloos iets. Maar die heeft een basis. ...besturingsprogramma... ...waar die mee geboren wordt. Dus de, het, ik noem het maar... ...basisbesturingsprogramma. Waar in ieder geval... ...alle gevoelens, dus het zien, het ruiken... ...het voelen enzovoort, dat is in basis aanwezig. Vanaf dat moment... ...wordt die computer... ...laat ik het maar zo zeggen... ...opgevuld door wat? Door de ouders. Daar wordt de input gegeven... ...van wat dat moet worden. Als dat niet goed wordt ingegeven... Dan zit je met een probleem. Want als jij achter die computer zit en hij start niet snel genoeg op, dan heb je dus een, een probleem. En bij heel velen is dat gewoon zo. Ik heb het ook op een gegeven moment, dan zit ik met zo'n ding en ik hou wel van een klein beetje snel... Jeetje, wat is hier weer los. Dan moet er iemand komen en die zegt... ...oh, er draaien allerlei programma's op de achtergrond... ...dingen die niet goed zijn. De ding moet schoon, leeggetrokken worden, opnieuw opgezet. En dan gebeurt er een wonder, want dan druk je op die knop... ...en nee, hey, dat doet hij het weer. Bij heel veel van ons is dat ook zo. Er zijn allerlei dingen niet geprocessed, ...die op een bepaalde manier geprocessed moeten worden. En als dat niet wordt gebeurd... ...draait er op de achtergrond, maar continu... ...iets wat niet een niet plek heeft... Ja, ik, ik, ik denk, ja, maar het is gewoon zo. En als dat niet opnieuw in wordt gesteld, ja, dan gaat het nergens heen. En die instelling, ik heb de instelling. De basisinstelling, die staan hier. Want het is bij dat kind, bij die baby, weet je, een baby is zoiets ongelooflijks. En uh, ik, uh, over uh, een week of twee komt uh, nummer drie... Zo geweldig. Dus, weet je, die baby, het complete hulpeloze bij moeder. Ik bedoel, wat is de rol van de vader op dat moment? Nou, die, die, die, die, die kan, weet je wel, nee, maar de vader moet ook meer. Nou, die, die kan van mij dag en nacht met dat kind. Snap je? Maar krijzen gaat hij. En stil krijg je hem niet. Want je merkeert toch iets. Geen voorgevel. Ja, bedoel, wij hebben technisch alles hier om melk te produceren. Alleen, het gebeurt niet. Dus, maar het, weet je, een van de meest onwaarschijnlijke momenten in het leven van een baby is wat? Er komt een moment dat hij tot besef komt. Ik. Dat is iets onwaarschijnlijks, maar dat gebeurt. Ik. En als je dat stukje verder treft, dan heb je op een gegeven moment, kom je in puberteit en dan gaat dat stuk even verder. En dat heeft, het heeft een doel. Het is niet, wij kwalificeren dingen in goed en fout. En dat is ook zo, want wij hebben daarvan gegeten. Toch? We z'n van gegeten. Dus wij moeten alles naar ondervinding doen. Wat is het verschil dat ik zeg tegen Simga bij mij aan tafel, met een kaarsje. Dan zeg ik tegen Simga: mijn schat, ik zeg Simga, niet met je vingers aan het kaarsje komen. Dat, dat is niet goed. Ja, opa, zegt Die ik loop weg. Dus hij met zijn vingers aan het kaarsje. Wat is nou het verschil tussen opa en Simga? Ja. open heeft de ervaring... en zeem geniet. Dus, die mist een stukje... en die denkt... dat moet ik er even in plakken. Want zo werkt dat wel. Als we, daar, we, ik ga echt... Ik, ik maak het niet zo lang. En dan, en dan gaan we aan de koffie. En dan zegt iemand koffie? Ja, graag. Koffie, ingeschenken... en je drinkt koffie. Heeft ook wordt eens bijna gedacht... koffie... Zou dat koffie zijn? Er is echt niemand van jullie die aan de koffie gaat, die echt loopt na te denken... Hm, zou dat koffie zijn? En een heel proces wat er dan... Waarom niet? Omdat alle referenties en en en in opbouw... Ja, Het is ongelooflijk... feilloos aangeven. That's it. Ja, maar ik, ik wil het even... Hierna kunnen we dat... Dus wat gebeurt er als we gaan kijken, ja, dan is dus aan de basis, wat is het meest belangrijke? Dat we begrijpen wat de rol is van de man en van de vrouw, wat het huwelijk feitelijk toebedoeld is. We weten allemaal, zeker ook, het is heilig, het is een sacrament, weet ik. Maar ik denk inhoudelijk wat het dan echt voor moet stellen daar staan we zo onwaarschijnlijk ver van af in deze tijd waar die kerels niet op hun plek staan en dat is al een heel oud probleem als we daarnaar naar kijken ja, zien we als vader niet aanwezig is en Natuurlijk met de scheidingspercentages die erop losgelaten worden nu. Is dat een, een feit. Maar ik heb het niet over alleen maar daar waar papa feitelijk er niet is. Maar ook daar waar papa is maar er niet is. Ja? Wat zie je dan? Is dat er vrucht voortgeplant wordt. Maar feitelijk zit daar dus al gelijk dus een probleem in. Een kind heeft... Dus in eerste instantie wat nodig? Het natuurlijke. Dus de baby is gebaat bij wie? Bij papa of bij mama? Bij mama. Ja? Daarom, de rol van een vrouw is een compleet andere dan die van de man. En nogmaals, niet omdat zij minder is of meer in dat hele gevecht, goed of fout, daar gaat het niet om. Het is de rol. Als het woord zegt, vrouw, wees aan uw man onderdanig in alles als aan de heren, dat gaat er niet om, oh ben ik dan minder? Nee, het is de rol die weergegeven wordt. En als die begrepen wordt, ja, dan komt er vanuit dat fundament, vanuit dat wat hij bedoeld heeft, komt er een balans. en in die balans komt er vrucht in balans, enzovoort, enzovoort. En dan moet het gewoon de processen gaan, in het natuurlijke, alle toestanden moeten tot bewustzijn komen, enzovoort. Maar de input, de programmatie, laat ik het zo maar zeggen, ja, die wordt op de juiste manier ingebracht. Ik zie zoveel moeders, zoveel vrouwen, zie ik um, in zoveel problemen, die proberen, met alles wat ze hebben, om het kind vaak alleen op te voeden. En dat kan niet. Ja, het kan wel. En ik moet zeggen, ook het is weer de vrouw die hierin absoluut gewoon ver boven die kerel uitstijgt, dat meen ik. Het punt alleen is, met alles, met wie en wat zij is, is zij niet in staat om namelijk dat in dat kind te brengen, en dat is karakter. Want dat wordt gevormd door, door de vader. Het is de vader die de liefde aan tafel betoont. Dat is zijn plek. Als dat niet gebeurt, ja? Komt er een probleem in karakter. Ik zei al oh, we houden, houden ons bezig, ik hou ons bezig met gezondheidstoestanden en zo, daar zijn we en ik ben daar in, in, in, in, in aan het gaan. En we komen er gewoon ook achter. Met, met de explosieve problematiek die er op dit moment is. Geestelijke problematiek, GGZ, hè, gezondheidszorg. Maar ook het lichamelijke aspect en alles wat eraan vasthangt. En de explosies die daar gewoon zichtbaar zijn. Het is voor 75, en ik hou het aan de lage kant, 75% voor mij onmiskenbaar dat alle ziekte en problematiek... Minimaal 75% is psychosomatisch. Oftewel, het ontstaat hier. Want als dit niet in balans is... ...dan gaat die chemische fabriek niet doen... ...wat hij in balans wel zou doen. Dan produceert hij te veel hormoon X... ...te weinig hormoon Y, ...en van daaruit gaat alles fout. Balans. Als je... Een stuk natuur, en dan hebben we het over symbiose, over balans, natuurlijk balans. Ja, zijn we achter dat als we in, daarin rondlopen en denken, nou laten we die miertjes verwijderen. Deze een mierenhoop, laten we die verwijderen. Wat is dan het effect? De hele symbiose gaat uit balans. Dus we nemen een konijn uit de hoed mee en die laten we los in Australië. En ze komen niet van een probleem af. Zo nauwgezet luistert al dit soort zaken. En dat kun je allemaal terugvoeren aan wat hier staat. Het basisbesturingsprogramma voor ons is Torah. En in de volheid van de tijd is hij gekomen, ja, die dat wat onzichtbaar was, zichtbaar heeft gemaakt. Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Er staat dat Yeshua is het einde van de Torah. Nou, we weten met... met Natuurlijk met alle religieus geneuzel, voor en tegen en dit is. Maar wat staat daar? Hij is het einde van de Torah. Oftewel, het begin van Torah voor mij, ik probeer het gewoon duidelijk te maken. Het begin van de Torah is niet zozeer waar we nu op weg zijn naar Shavot. ...naar de stenen tafel enzovoort. Maar dat begint bij het moment dat God spreekt... ...van alles kun je eten, maar het gebod komt van die boom niet. Dit is het kleinste stukje van de Torah. Van wat het ook is. Vaderlijke onderwijzing. En als je verder gaat in dat woord... ...dan zie je continu dat die Torah zich uitbreidt. Er komen continu updates... Dus het volk van Israël ontvangt door mosje enzovoort. Yeshua is degene die het einde is van de Torah, oftewel, na hem gaat niemand verder uitleg geven en verduidelijking geven over wat er staat. That's it. Dat gaat ook nooit meer komen. Snapt u dat? Wat? wat? Nee, hij, Paulus deed constant. Wat? Paulus deed constant. Paulus deed constant wat? En kom, ik, kom, ik, ik kom zo op jou terug, want ik eindig daarmee. Dat is wat Yeshua uiteindelijk heeft getoond. In een nutshell. Dat was ook het gevecht met de plaatselijke religiositeit. Het gevecht tussen religie en relatie. Bekering gaat in. In tweeën. Eerst het natuurlijke aspect. En dan komt er iets anders. Verlossing gaat in twee. Het volk van Israël werd eerst van zijn omstandigheden bevrijd. Gingen door, de doop, werden vervuld, komen met Shavuot, Gods geest, de heilige geest. Ja? Waarom? God zegt het ook tegen Mosje. Ik stuur je in de woestijn, op dat zal blijken wat in je hart is. Daar, de grootste vijand, is die wij niet zien. Want we kijken niet naar onszelf, maar wij kijken naar alles behalve. En die spiegel die komt dan. En daar wil ik mee eindigen. We willen de doden opstaan. Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen... Voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat Gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Het zijn we nuchter van zin zijn, het is te willen van u. Want de liefde van de Messias dringt ons daar wij tot inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. Weet je nog dat de hoge priester profetisch sprak? Het is beter. Dus zijn zij alle gestorven. En voor alle is hij gestorven opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen we dan van nu aan niemand meer naar het vlees, indien we al de Messias naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in de Messias is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door de Messias ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Ik vond het mooi. Lieve dame ik geloof ze nu bij de kinderen zit, de zangdienst, dat ze dat zei. We zeggen niet je moet, maar je mag, bij vader Kool. Wij alle hebben de bediening der verzoening. Wij praten graag over wat is jouw bediening, ik ben leer, ik ben dit, ik ben dat. Wat een onzin. Laten we eerst begrijpen wat onze bediening allemaal is. En dit alles is uit God die door de Messias ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in de Messias, dat God in de Messias de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun, hun overtredingen niet toe te rekenen en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dan dus gezanten van de Messias. Alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Messias vragen we u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En het geheimenis is, hij in mij, maar de breker is, ik in u. En niemand komt tot hem in zijn vlees. Willen de doden opstaan?